Naar net wel met het NOS-journaal. De strijd in Tripoli speelt zich de laatste uren vooral af in de wijk Abu Salim, waar aanhangers van kolonel Gaddafi zich hebben verschanst. Zeker duizend opstandelingen bestoken gebouwen in de wijk, niet ver van het voormalige hoofdkwartier van Gaddafi. Waarschijnlijk zijn veel mensen uit Gaddafi's naaste omgeving naar Abu Salim gevlucht, toen de opstandelingen het hoofdkwartier innamen. Onder hen zou ook een zoon van Gaddafi zijn, maar dat is niet bevestigd. Urenlang is zwaar gevochten in Abu Salim, maar na zonsondergang werd het rustiger. Bij de verovering van Tripoli hebben de opstandelingen grote voorraden voedsel en medicijnen gevonden. Libië kan daarmee maanden vooruit, zegt voorzitter Jalil van de Nationale Overgangsraad. De tekorten die het afgelopen half jaar in een groot deel van Libië zijn ontstaan, zijn daarmee volgens hem verleden tijd. Een tbs'er heeft vanmiddag in de inrichting in Vught waar hij wordt behandeld een bewaker neergestoken. De man is naar een ziekenhuis gebracht. Hij verkeert volgens justitie buiten levensgevaar. De steekpartij gebeurde rond vijf uur en de aanleiding is niet bekend. In België hebben zeker 5.000 mensen de doden herdacht die vielen bij het noodweer op Pukkelpop.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 PSV heeft zich zonder problemen geplaatst voor de groepsfase in de Europa League. In Eindhoven werd het 5-0 tegen SV Riet uit Oostenrijk en dat was genoeg na de 0-0 van vorige week. AZ speelt op dit moment thuis tegen het Noorse Alessuns en de Alkmaarders moeten een 2-1 nederlaag goedmaken. Het weer in de loop van de avond overal droog. Vannacht plaatselijk mist. Morgen overdag vanuit het zuiden flinke regen- of onweersbuien. Door de buien koelt het af. Na morgen wordt het een graad of 19. Met vooral zaterdag veel buien. Dit was het NOS. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die zijn aangekondigd op de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Alkmaar en knopend Badhoevedorp En op de A27 Utrecht-Preda tussen knopend Everdingen en Gorkum. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon, Zon, Zee, Zandvoort. En Zomerhits. Zie,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 Take me free, don't be so shy, bear with me My daddy boy, can't you see You are the Ragged. Don't worry. Don't hurry. Take it easy, sunshine. Oh, the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 nee, hou van jou voet. Maar al aan de zee Weg van alle zorgen Lach als in de storm. De groven van de zee Wat is jouw kracht enorm Het bolle vloed Je lange gouden strand Ik voel me weer dat kind Speelend in het zand hij hey, hij, hey, hij, hey. Ik niet met volle teugel. De kruisdrant of de kroon.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 and say, And... ZOBANITZ! <laughs> <laughs>